Goedemiddag, ik ben Bien Buijs en dit is het nieuws van NOS op 3. In de Tweede Kamer gaat het over het aftreden van het kabinet. Het stapte vorige week op vanwege de toeslagenaffaire. Voor het debat begon kwam premier Rutte met een verklaring... en zei nog eens dat er grote fouten zijn gemaakt. Op alle niveaus zijn ernstige fouten gemaakt... die ervoor hebben gezorgd dat duizenden ouders groot onrecht is aangedaan. Ongekend onrecht. Als het hele systeem heeft gefaald... ...kan alleen gezamenlijk verantwoordelijkheid worden gedragen. Verschillende Kamerleden zijn trouwens heel ontevreden... ...omdat ze belangrijke informatie pas vlak voor het debat kregen... ...en daardoor hebben ze nog niet alles kunnen lezen. Morgenmiddag is er een persconferentie over extra coronamaatregelen. Mogelijk gaat hij over het invoeren van een avondklok. Maar dat is nog niet zeker. Het OMT wil nog strengere maatregelen uit angst voor de besmettelijke Britse variant. Vanaf donderdag wordt er actie gevoerd in de metaalsector. De acties beginnen met een staking van twee dagen bij chipmaker ASML en vrachtwagenbouwer DAF. De vakbond wil onder meer een hoger salaris. De straf voor twee Nederlanders die een drugshandeltje runden op Siget is in hoger beroep een jaar korter geworden. Vier in plaats van vijf jaar cel. Atleet Roef B. en zijn vriend Gert-Jan N. werden betrapt met een grote hoeveelheid drugs die ze wilden verkopen op het festival. zaten ook prijslijsten bij. Maar de rechter in Hongarije vindt dat er redenen zijn om ze korter vast te zetten, zegt deze verslaggever van RTV Noord. De mannen zijn niet doorgewinterde drugscriminelen. Ze hebben het voor het eerst gedaan, ze hebben spijt betaald. ze zullen het nooit meer doen, hebben ze beloofd. De kans is ook groot dat ze de straf in Nederland mogen uitzitten. En dan wordt hij ook nog wat korter. Het weer, op veel plekken regent het, maar het is wel zacht. 8 tot 11 graden, ook morgen grijs en soms regen. En dan een graad of 10. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Een pechgeval op de A9, Alkmaar richting Amstelveen. Daardoor file rijden tussen Meer en Akersloot. 10 minuten is de vertraging. Tot zover de verkeersinformatie...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 Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah. is Dieke, zin wakkere. in ZFM. ZFM. Met nu ZFM luncht. Zijn we zijn weer terug, Luus. We zijn weer terug. Meen je? Gezellig, hè? Nou, wat gaat, ja. de, wat gaat de tijd Ja, ik zal het even zeggen. Ja, ik zat even te luisteren naar het nieuws. Ja, en uh, er komt dus morgen in ieder geval een nieuwe persconferentie. Ja. En daar worden nieuwe maatregelen aangekondigd. En ja, ik hou me hart vast. Ik ben heel bang voor een uh, avondklok. En uh, voor eventueel anderen... Ik, ik zou niet weten wat voor maatregelen ze nog meer moesten nemen... maar ze verzinnen er vast nogal een paar. Ik hou me hard vast. Oké, okay, nou ja. We gaan het afwachten morgen. Uh, we worden er niet allemaal vrolijker van. Hè? Nee, nee, maar we hebben, wij hebben wel hele fijne muziek, toch? Ja, eigenlijk ja? wel. Heb je de, wat heb je nu dan bijvoorbeeld? Wat heb je klaarstaan? Million Dollar Man. Kijk, die hebben we nodig. Die Million Dollar Man. Dat bedoel ik maar. Yeah. nog wat nieuws bij elkaar gezocht. Uh, nou ja we, ja, we houden maar een beetje de ondernemers uh, in de gaten. en Sommige ondernemers zitten echt met hun handen in het haar... Ja. en proberen allerlei alternatieven te bedenken. En dat deed Jerry uh, de Jong van sportschool Burning Heart in Hilversum. Uh, ook, hij is onderhand de creatiefste sportschoolhouder van het land. Want, uh, wat heeft hij nu weer bedacht? Uh, door een vriend in Den Haag werd hij uh, op het idee uh, gebracht van... Uh, containers En na wat speurwerk kwam hij bij uh, Oranje Zee containers uit. En voor een zacht prijsje heeft hij die kunnen huren. En dan heeft hij ze voor ze sportschool gezet. En ze kunnen daar met z'n tweeën in sporten. Wel buiten, dat wel. En uh, deze ondernemer uh, is nu een soort uh, van uh, open. En kunnen zijn klanten toch weer sporten. En toen heb ik gedacht van... Goh, hoe zit het dan met de zandvoortse sportscholen? Dus ik heb er een paar gebeld... Maar ja, niemand nam de telefoon op. Dus ik ben toch eigenlijk wel nieuwsgierig... hoe dat met de sportscholen gaat in, in Zandvoort. Dus ik hoop dat ze... Reageren. Reageren, ja. ja want ik wil toch wel weten. En misschien is het voor hen ook wel leuk om een paar ideeën op te doen. Zeker wel, zeker wel. Um, we gaan met Nederlands talers draaien. We gaan een hele tijd terug in de tijd. Er was een Nederlandse zanger. Connie van der Bosch. Kan je je nog herinneren? Ja, ja. En die heeft ook zulke mooie nummers gemaakt. Echt en, wel. En die we nu ja, gaan draaien. Ja, van de Hoek. Sjaki van de Hoek, zeker. Sjaki. En uh, een Roosje, maar een Roosje. Ja, en ja, Er zijn er nog een paar. Maar en... een van haar allermooiste vind ik persoonlijk. Maar ja, wat is persoonlijk? Ja, ja. Voorbij. Zeven uur, al vroeg uit bed, terwijl ik een kop koffie zet. Beelden in een lange rij, voorbij. voorbij. In het zand, ik hou van jou, en in bed, je hoort bij mij. Je liefde maakt warm en koud, voorbij. voorbij. Toch alles van me afgezet. Ik heb me al die tijd toch wel gered. Waarom voel ik nu dan weer een traan voorbij? Wist ik maar wat jij nu doet? Ben je gelukkig? Voel jij je goed? Is het echt het beste zo? De sporen heb ik weggevaagd. en jouw warmte uit mijn lijf verjaagt. Toch is er soms een stem in mij. Is het echt voorbij? Kijk naar de hemel door het raam, zie ik daar jouw handschrift staan. Letters fel als neonlicht. Voorbij. voorbij. Klop van het kastje naar de muur. Het is nog maar acht uur. Ik was de koffiekopjes schoon voorbij. voorbij Zal ik maar de straat op opgaan? Kan mij het schelen waar naartoe? Die gedachten moeten uit mijn kop vandaan. Ik wil er vanaf, maar ik weet niet hoe. Wist ik maar wat jij nu doet? Ben je geluid? Beste zo voorbij Alle sporen heb ik weggevaagd en jouw warmte uit mijn lijf verjaagd. Toch is er soms een stem in mij, is het echt voorbij? Dat ook Nederlandstalig heel mooi kan zijn. Oh, zeker, ik weet er, We hebben hele mooie nummers. Zeker wel. Uh, ja, we hebben een artiest van de dag, hadden we gezegd. En dat, uh, ja, zeiden we zeiden wel rondborstige muziek. Uh, nou, begin maar, Luus. Ja, uh, Dolly Parton, wie kent haar niet? Uh, ze, is, uh, ze heeft een grote carrière die je niet zomaar even in een paar seconden kan vertellen. En Dolly Parton is vandaag 75 jaar geleden geboren. Zij groeide op op de tabaksboerderij van haar vader in de Great Smoky Mountains bij Locust Ridge in Tennessee. En zij is het vierde kind in een gezin van maar liefst 12 kinderen, waarvan er ook veel in de showbiz uh, beland zijn. Op 12-jarige leeftijd verscheen Dolly Parton op televisie in Knoxville. En een jaar later nam zij haar eerste album op bij Gold Band Records. Een klein, lokaal, platenlabel. De dag nadat ze in 1964 haar school had afgerond, vertrok ze naar Nashville. Op 30 mei 1966 is zij in Ringgold, Georgia, getrouwd met Carl Dean, met wie zij nog steeds samen is. Hij leidde daar een asfalteringsbedrijf. Het paar heeft geen kinderen en samen met haar man... heeft zij vijf van haar jongere broers en zussen opgevoed. En dat heeft haar bij haar neefjes en nichtjes de bijnaam... Aunt Granny, tante oma, opgeleverd. Mali Saris is een petekind van Dolly Parton. In 1967 trokken haar zangkunsten de aandacht van Porter Wagoner, die haar vroeg om bij hem in de Porter Wagoner show te komen... Hier bleef ze zeven jaar en hun duetten werden beroemd. Begin jaren zeventig overschaduwde zij Porter en in 1974 vertrok zij om zich volledig op haar solo-carrière te richten. Over haar vertrek schreef ze toen het nummer I Will Always Love You... dat een van haar grootste hits werd en later werd gecoverd door Whitney Houston... en natuurlijk haar wereldbekende duetten met onder andere Kenny Rogers... waarvan onder andere... Island in the stream and relove En wij hebben het nummer uh, Heartbreaker. Breaker. En die gaan we nu draaien. Zeker Dolly Parton als uh, artiest van de dag hadden we deze uh, dame... die vandaag 75 jaar alweer is geworden. En nog steeds. En nog steeds. Uh, actief. Actief, heel actief. En uh, ook zakelijk, uh, want uh, Dolly Parton staat bekend om haar zakelijke instinct. Ze heeft een groot deel van haar inkomen geïnvesteerd... in het themapark Dollywood in uh, Tennessee... waardoor het uh, toerisme in uh, Tennessee, Kentucky en Ohio is gegroeid. Op het terrein is ook nog het Southern Gospel Museum en de Hall of Fame ondergebracht... Ook is uh, mevrouw Parton nog directrice van de Dolly Parton Enterprise... een mediabedrijf met een waarde van 100 miljoen dollar. Uh, dan gaan we nog een, een nummer draaien van aan. Barry Kippi heeft een, een nieuwe versie van de klassieke Words uitgebracht. Dat is het nummer van de BC's van vroeger. Uh, hij heeft daarvoor de hulp ingeschakeld van uh, Dolly Parton... Door de, dus deze dames nog lang niet van plan achter de geraniums te gaan zitten. Ze overweg zelfs om te gaan poseren voor de Playboy. Ach, en nou is de bruna gesloten. De samenwerking van Kip en Parton verschijnt op het nieuwe album van Kip. En uh, dat nummer dat gaan we nu voor u draaien. En de cd en het album heet Greenfields. Greenfields, ja. Dankjewel dus. Die... Mooi hè, afkomstig ja. van de, de, de nieuwe cd van Berry uh, Kip... die hij heeft gemaakt, de, samen met andere artiesten. Uh, Greenfield heet het album. Ja. Hij is uh, twee weken geleden uitgekomen. Ik heb hem beluisterd en er staan uh, hele mooie duetjes op. En ik vind, uh, de je hoort dat de stemmen wat ouder zijn. Ze zijn wat fragiel. Maar ja, maar goed. Ze doen het nog steeds. Doen het zo liefde nummer dit. Het is net zoals met Charlotte de Four, die met 92 ja. nog op kon treden en zingen. En natuurlijk zijn de stem niet meer wat geweest is. Maar het is ook het paar, vaak het uh, performance natuurlijk van deze ja. mensen zelf. Hey. Ga jij wat vollezen of uh, gaan we... Uh... Nee, ik uh, nee. moet even bijkomen van dit nummer. Oké, okay, dan gaan we wat uh, anders draaien.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 Per lei per lei boh per lei io me ne andrò e mi diste per lei per lei supererò me stesso e mi trasformerò se muore saremo invisibili estremi indispensabili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 Nummer. Deze man met zijn onmiskenbare stemgeluid. En, uh, dit nummer is ook in Nederlands op de plaat gezet. Onder andere natuurlijk ook uh, heel bekend uh, van Paul de Leeuw. Uh, ja, Luis, we draaien natuurlijk voor alle doelgroepen wat te draaien. En het volgende nummer wat we hier hebben, dat is voor onze hele, hele oude doelgroep. En dat zijn. Uh, Louis David, ken je die nog? Ja. Het was heel lang geleden. Nou ja, ik ken hem niet persoonlijk. Nee, oké. Ik okay. heb wel van hem gehoord. Nou, dan gaan we die even draaien. Dat is voor de iets, de hele, zeg maar de Echt oudere luisteraars onder ons. De olieman van het pleintje ging zijn radio verpanden. Hij was blasé van het goede en verbrak de eterbanden. En toen met ome Jans zijn zeventientjes in zijn handen... had hij op het autokerk of een vehikeltje gekocht. Een onecht kind van Fort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 Een vorstje opgedaan Daar rijdt hij mee Als een vorst door de Jordaan Maar s'avonds om tien uur Is het uit met de fret Want dan stopt zijn vrouw De slinger onder bed tjuf, tjuf, tjuf. Ja, toen waren er nog geen elektrische auto's En laat lus in die periodes, hè Nee, en geen corona. Hè? En geen corona, nee. Ja. nee het laatste nieuws over de corona is dat uh, het kabinet... zal op korte termijn extra maatregelen in het leven roepen... om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. En dat uh, meldt coronaminister Hugo de Jonge dinsdag. En woensdagmiddag wordt er, een, dit keer op een middag... een persconferentie gehouden en blijft het bij de avondklok... of worden er andere maatregelen, maatregelen genomen... Uh, Dinsdagavond gaan ze zich daarover buigen. En morgenmiddag gaan we het horen. Oké, okay, dankjewel. We zijn, zijn er eventjes uh, aan deze kant weer. En ga jij weer uh, doen? Ik uh, zat te kijken naar het weer. Ja, ik denk, ga je ons uh, blij maken of yeah, uh, nou, uh, ga je ons ontroefiger stemmen? Het, uh, het blijft vandaag uh, bewolkt, maar zo goed als droog in Zandvoort. Vannacht koelt het af tot 7 graden. En is de wind vrij krachtig, windkracht 5. Morgenochtend begint de dag bevolkt met uh, kans op motregen. En is de temperatuur ongeveer 8 graden. Het weerbericht op de lange termijn. De, de komende dagen wordt het geleidelijk minder bewolkt en is de kans op regen hoog in Zandvoort. De temperatuur daalt tot uh, 6 graden overdag. En s'nachts is het ongeveer ook 6 graden. De wind waait uit het zuidwesten en is vrij krachtig windkracht 5. Ja, dat is het eigenlijk een beetje. Het, oh, is, dankjewel. Uh, het is echt een beetje... En het weer, het, uh, wie was het weermannetje? Het weermannetje was uh, Weerplaza. Oké, okay. ja, ja. dankjewel Luus. Ik ga een andere e Echt een andere e Ja, het, uh, het gaat over het circuit, over uh, het, uh, ja, dat Zandvoort heeft toch een uh, uh, klap gehad. En de investeerders ook. Uh, in 2020 keerde de Nederlandse Grand Prix na jaren van afwezigheid weer terug op de Formule 1 kalender. Vanwege de coronapandemie werd de race echt geannuleerd. Niet omdat het niet mogelijk zou zijn, maar vooral omdat het zo ontzettend veel bezoekers aantrekt. En dat levert veel op. En alleen die mensen thuis laten zou zonde zijn. Daarom waagt men dit jaar opnieuw een poging. En dit jaar uh, staat uh, de Grand Prix uh, voor september gepland... in plaats van mei. Maar of het doorgaat is nog afwachten. Zo, zo betwijfelt voormalig Formule 1 coureur Christian Albers... de haalbaarheid in de Formule 1-podcast van de Telegraaf. Hier staat, stelt Albers ook dat Zand wordt hoe dan ook een klap heeft gehad... Want de rente blijft doorgaan. Albers, ik vraag me uh, af of dat uh, doorgaat. Dat kan alleen doorgaan in Nederland als ze nog een contract krijgen... voor meerdere races in de paar jaar erna. Want ze moeten toch, en daar bedoelt hij... Uh, het doelt hij op het terugverdienen van de investeringen die zijn gedaan. Dit is voornamelijk op basis van privé-investeringen. En die moeten worden terugverdiend. En dat kan natuurlijk alleen met evenementen en met kaartjes verkopen. Dus ze moeten echt wel uh, aan die aantallen komen. Anders hebben ze gewoon een probleem. En het lullige daarvan is dat die rente natuurlijk ook door blijft tikken. Ja, zeker. De kosten gaan allemaal door. En voor alles wat ze gedaan hebben. Het circuit verbetert. En daar vergissen we ons ook allemaal in. Ja, stiekem krijgt toch het uh, een klap en investeren ze ook. En ze zouden in principe binnen een jaar de investeringen terug hebben. En die duurt nu al bijna twee jaar. Ja, hoe blij we ook waren met uh, de ja, komst van de Grand Prix. Het is uh, allemaal ja. toch uh, komerlijk wel eromheen. En, ja, uh, laten Albert's, we hopen dat het uh, allemaal ten goede gaat keren. Ja. Ja. Ja. achter achterkans, echt minimaal, voornamelijk omdat de Nederlandse Grand Prix van zichzelf al een privé onderneming is. En omdat de regering druk uh, zat is momenteel, zo zegt hij dat tot slot. Nederland is een stukje is een beetje druk met de toeslagenaffaire en ze willen ook nog eens binnen of renoveren voor 500 miljoen. Dus ik zie dat niet goed komen. Nee, helaas. Ja. En dan heb je het over de ondersteuning, hè, die uh, beloofd is. Ja. Andere uitvoering van dit nummer van Ennio Morricone...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 Kilometer hoog in je vliegmachine, kun je mij al zou je willen niet eens meer zien? Je zegt nog zacht: Ik schrijf je wel, als alles wat doet is, ik knik alleen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 op een landingsbaan knippert ver een licht, daar wordt een L al binnengebracht. De koffie is heet en bitter, dus Joedès lacht en dan klinkt hoog. De laatste oproep voor de passagiers van de KL204, oh ik ga het schip om. Want als ik God was. En die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 Er zijn een stuk of drie clubs in Hilversum. En dan ga ik. dan maar Ja, ja, Peter Koelewijn, de opa. Opa Koelewijn, eigenlijk. Oh, yeah. Onlangs 80 jaar geworden. Jeetje? En ja, dat yes. is niet te geloven. Hij ah. heeft toch wel een beetje met wie gestaan. van veel Nederlandstalige. van Nederlandse groepen, ook Nederlandse muziek. Uh. En 80 jaar. Geweldig allemaal. Hè? Dus. Zeg Jan, ben jij laatst nog door het dorp geweest? Heb je nog iets? Ja, wat? wat... Ja, kijk of alles er nog staat. Of, uh... ja. Want ik liep namelijk van de week wel door de Haltestraat En tot mijn grote verbazing hing er, hing er een bord aan Café Maar Waarop stond dat het verkocht is. Ja, ja het is me heel opgevallen. Dus ik heb... Uh... Wat connecties af zitten bellen. Ja. Van wie heeft dit gekocht? Want ik ben natuurlijk vreselijk nieuwsgierig. Ja, daar ben je lucie voor. Ja, ja, maar niemand weet het. Niemand weet het. het is, uh, ja, wat er ook in komt bij uh, horeca, wat anders. Ik weet het niet. Maar het dus, is uh, gelukkig dat als het. Als uh, iemand weet ja, wie dan, het heeft gekocht, ja, dan horen wij het graag. Dan ga even naar de site van ZFM. We zijn uh, een en al oren. Zoals liefst als, als eil ik. Eil. Dus er zijn vier oren bij elkaar. Ja, dat zijn heel veel oren. Dankjewel dus. Ja. een oud nummertje alweer. Uh, nou, we gaan nog even een nummer draaien... en dan gaan we een beetje op het eind af van, uh, van deze lunchroom. Uh, nou, we doen deze gewoon. Welke is dat dan? The Wedding Song. Oh, het Van Captain Antoniel. Neal. Oh, Die. He is now to be among you At the calling of assured this troubadour is acting Dit nummer gaan afbreken. Dat is wel jammer. Ja, wat uh, het zit er weer op dat we onze twee uurtjes lunch doen voor deze dinsdag? Luz. Ja, wat gaat dat snel iedere keer? Vliegt? Ja, ja, zeker. Zeker wel. We er drie uur van maken of zo. We gaan er kijken. Wie ja, is, uh, weet wat de toekomst brengt? Ja, toch? Ja, je weet het niet. Goed, wij uh, hopen dat het allemaal uh, weer leuk geweest is. Afgelopen twee uur. We hebben geprobeerd wat uh, verschillende soorten muziek te draaien voor ieder wat wil, zeggen de we altijd. We hebben het, uh, weinig nieuwtjes, maar ja, er is weinig te melden. En we hebben toch nog wat best gedaan, toch? We doen ons best. Dus uh, namens nieuwsuur nog een hele prettige voorstelling van deze dinsdag. En uh, wat mij betreft, mag ik weer een keer op donderdag. Waarschijnlijk. Ja? Dan gaan donderdag. Oké. oké. En, wonderen, okay. ja, okay. en uh, we hebben nog één advies nou, voor u allemaal. Waar is het laatste uh, 30 dag nog? En vooral allemaal, blijf gezond.